Als hij dat allemaal gesnapt heeft, wat dan gaat het tenslotte om, Nee, wat zijn die paden hier netjes geharkt. Die boskaboter heeft wel gewerkt. Als een baard. Eens dus kijken, nou ben ik bij de kabouterboom. En wat zie je daar? Een kabouterbankje dat volkomen plat gezeten is. <lacht> dat heeft knoebelen wat gedaan. Dat is alvast een goed teken.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 Oeruburu en Salomo zitten samen onder de tafel, Paulus staat achter de kast... en alleen Joris het vispaard komt met een vaartje op Eucalypte af en hoekst haar tegen de paard. Nou, alle mensen, akelig vispaard dat je bent! Je moet mij niet hebben, je moet Paulus te grazen nemen! Ik doe, te grazen, Hoorra! Jij moet buiten op! Dat is voor de tweede keer dat je hem boven gooit. Het zal je berouwen, vispaardje... Eucalypta kan nog altijd toeveren, dat ga je te vergeten. En voor straf zal ik van jou, nu op dit moment... Hé, hé, hé, voorzichtig met toverspreuken, Eucalypta. In deze bomen worden geen kunsten vertoond, wil je daar nou aan denken? Ach, kunst, daar heb je booms. Ik dacht het, dat je... <laughs> kijk er nou eens beteuterd kijken. En wij zijn hier ook, zoals je ziet. <laughs> Valt er niet mee, hè? Och, wat zou ik zeggen? Ja, ik vind het natuurlijk heel gezellig. Ja. Maar waar is genoemelijk dat? Dat zal je de volgende keer wel merken. Komt ja. <laughs>